In Italië kiezen aanhangers van de Centrum Linkse Democratische Partij vandaag een nieuwe leider. De Democratische Partij werd twee jaar geleden opgericht om de krachten te bundelen tegen rechts onder leiding van Silvio Berlusconi. In de partij werken voormalige communisten, sociaaldemocraten en christendemocraten samen. Partijleider Feltroni stapte dit jaar op nadat de regionale verkiezingen waren verloren.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 En vanmiddag wordt de week afgesloten met een clinic van basketballen met Henk Pietersen. En Joop van Nest die gaat hier wat meer over vertellen. En vandaag is de laatste dag om te genieten van het thema oorlog en vrede in de ruïne van Brederode. Nou, een reportage, dat hoort u zo van Roderick TV, want het was de hele week in de, tijdens de week van de geschiedenis. Dus um, ja, oorlog en vrede in reunie van Brederode. Vandaag kunt u nog terecht...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 En uh, de kinderen van de, uh, hoe noem je dat, de, de eerste klas van uh, Gettebach, de Bach, heet dat? Uh, de Brugglossers. De Brugglossers, juist, ik kon eventjes niet op die naam komen, maar dat inderdaad. Nou, en vandaag is dan, omdat Leijens toevallig vandaag nog twee wedstrijden in de thuishal, in de korreval, moet spelen. We hebben ze samen, in samenwerking met de sportservice Heemstede Zandvoort. En Pieter voor de tweede keer naar Zandvoort gehaald. En dat moet je echt gaan zien. Dat is ongelooflijk.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 kan je vanmiddag gaan zien. En de entree is vrij, dus ga er naartoe. Dit is, is geweldig, echt waar. Ja, want het uh, duurt van uh, half vier tot uh, half zes. Dus ja, uh, ja, de kinderen ja. kunnen echt helemaal uh, hun gang gaan voordat ze zeg maar, gaan eten. Ze kunnen echt helemaal uh, ja. Ja. all the way. En dan na het eten meteen een bit. De kun je afwachten. Wat zeg je? Dan, na het eten meteen een bit, of ze zijn bek Ja, waarschijnlijk dus, wel. Ja, deze man heeft ook in 2007 voor het Koninklijk Huis zijn show mogen doen. Tijdens een bezoek van de uh, dacht Ik meen aan Den Bosch, dat was, de koningin was erbij. En uh, Willem-Alexander en een paar prinsessen en nog een paar prinsen en zo. En die hebben er echt van genoten. En ja... Dat is, eh, zal ik het zeggen, eh, dat verdient hij. Hij, hij is, uh, hij is zo amabel. Deze man die, uh, die is geweldig. Dus ik, ik, ik maak echt uh, breken lands voor hem. Dat luisteraars gaat er gewoon naartoe. Half vier in de Sporthal en de Corver Sporthal en het weg. U zult er absoluut geen spijt van hebben. Nee, want het is voor kinderen van zes uh, tot en met twaalf. En dan je kan je denken. Mee, ja.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 Ja, inderdaad, van Kunstfestijn. Ja. Uh, nou, er is, uh, er is iets uh, vertraagd, heb ik begrepen, door wat uh, nee. file van, uh, voor de Geluidsman. Maar uh, ja, wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, uh, eigenlijk de toppers die uh, Roy van Buringen naar Zand verhaal voor zijn Kunstfestijn. Uh, Remy is er, de grote dansgroep is er. Ah.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 Wat zeg je? Ja, ik nee ik dacht, ik kreeg nog even. Oh, jij ja, kan nog even melden dat de Lions dames hier hebben gisteren gespeeld als enige van de uh, basketbalteams uh, van Lions. En het was in Amsterdam bij Mosquito's. En dat is helaas niet goed gegaan. Ze stonden met rust 42-28 achter. En ze verloren uiteindelijk met 85-50. Heeft een paar redenen gehad. Onder andere de, de vaste Guards. Ze waren of geblesseerd of op vakantie. Ja, moet ook kunnen. Er zitten moeders bij. En uh, dus ze speelden met uh, wat, wat nieuwe Guards. En dat is toch blijkbaar uh, wat, wat, wat moeilijker. En Guard moet, kan ik ook wel uitleggen. Dat is geen die eigenlijk het spelletje opzet. En bepaalt wat voor systemen gespeeld gaat worden. En ja, die waren niet aanwezig. En dat is volgens coaches. is kopen toch een hele grote factor geweest waardoor de dames opnieuw hebben, kunnen, hebben verloren in Amsterdam. Oké, okay, ja, vakantie, hè? dan krijg je dat. Ja, ja, daar doe je niks aan. Er zijn, ja. er zijn geen professionals, die kunt moeilijk verbieden om in de kindervakantie of vakantie te gaan. Dat gaat niet. Inderdaad, Joop van Nes, dank je wel. Dankjewel in ieder geval voor uh, je verslaggeving en ook uh, ja, straks veel plezier bij het kunstenstein en bij het basketbal. Dankjewel, Lara. Tot ziens.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 I'm not really sure how it goes But it's sad and it's sweet and I knew it complete When I wore a younger man's clothes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 Optimale. Twee zenders op één radio. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot vijf uur.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 Those days, me and Candace, wake up can to a heat wave. I love it.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 can at up the scandal of the moon You're cuddling up for sorrow Like it's your best friend Thinking it's an inescapable end Ja. Olita Adams hier met de Window of Hope bij ZFM Zandvoort en A.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 bijvoorbeeld brood werd gebakken of hoe een zwaard werd gesmeden. Dus dat allemaal in de ruïden van Brederode. En Roderick de Veen die is daar al geweest en hij heeft daar een reportage over gemaakt. Wat bent u nou aan het doen?